11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Natuurorganisaties in Drenthe pleiten voor het afschaffen van het schieten van groot wild. De provincie schiet herten en zwijnen die de provinciegrens oversteken dood. Uit angst voor schade aan landbouwgewassen, verkeersonveilige situaties en overdracht van dierziekten. Drie organisaties, waaronder natuurmonumenten, willen dat de provincie stopt met het afschieten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 Iedere trein die uh, rijdt in de winter over sneeuw en ijs... krijgt aan de voorzijde van de trein en aan de onderkant uh, ijsvorming. En die ijsblokken kunnen soms wel 20 bij 20 uh, centimeter zijn. Die vallen er dan ook weer af van het, uh, tijdens de rit. En zeker in een hoge snelheidsrein kunnen ze zich voorstellen... die stuiteren dan naar achter. Uh, en... Maken dingen kapot. NS Highspeed onderzoekt de mogelijkheden om van de ijsvorming af te komen. Vanwege de schade worden de vira's niet meer ingezet. Vandaag moet duidelijk worden wanneer ze weer gaan rijden. Dat was het zoveelste incident gisteren met de nieuwe hoge snelheidstrein tussen Brussel en Amsterdam. Een onbekende heeft zuur in het gezicht gegooid van de artistiek directeur van het Bolshoi Theater in Moskou. Dat gebeurde op straat. De aanval heeft volgens het theater te maken met een conflict op het werk. De artistiek directeur zou er strenge normen op nahouden. Als hij vond dat een danser niet klaar was voor een rol, sloot hij volgens het theater geen compromissen. Verscheidene topdansers van het Bolshoi Theater hebben daarover geklaagd. Het is niet duidelijk hoe de artistiek directeur eraan toe is. De marathon op natuurreis bij Veenoord gaat niet door. De finale van de Marathon Vierdaagse zou vanavond worden gereden, maar het ijs in Veenoord is te slecht. Het is niet anders, zegt de voorzitter. Tuurlijk wil je graag die finale en tuurlijk wil je graag schaatsen. Maar als het, als het niet kan, ja, dan moet je ook realistisch zijn. Afgelopen nacht was de vorst weer niet aanwezig, dus wij konden ook heel weinig water opbrengen. Dus de, de, de baan kun je niet goed prepareren.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 ANWB-verkeersinformatie. Door een spoedreparatie aan de A28 Zwolle richting Amersfoort... staat er een file tussen Stand, Nulde en Nijkerk van 3 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. VARA. Radio 1. De gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Over wielrennen gesproken? Nee. Niet over Lijns, dat weten we nou wel, maar over de renners van eigen bodem. We hebben veel wielrenners namelijk, maar waarom winnen we nooit? Ik heb het zo over kwaliteit en kwantiteit op de pedalen. Praten met je televisie. Nou, niet meteen denken, hij is totaal van zijn padje geraakt... maar gewoon praten met je televisie en die doet dan ook nog eens wat je zegt. De heel erg Smart TV doet zijn intrede in de huiskamer. Ik zet die tv zo aan. De Amerikaanse auto-industrie is booming, zo bleek deze week op de Detroit Auto Show. En ik moet denken dat het zo slecht ging. Gelukkig is Wim Ouderwernink hier om helderheid te verschaffen. En bent u op zoek naar het licht? Surf naar degids.fm. Alle treinen rijden weer, winterweer of niet? Nou ja, alle treinen. Sneltrein Vira staat stil. De spiksplinternieuwe hoge snelheidstrein kan de kou namelijk niet aan en er is het zoveelste debakel met het zorgenkindje van de NS. Wordt het niet eens tijd voor de politiek om in te grijpen? Aan de lijn de Kamerleden Duco Hoogland van de PvdA... Betty Boer van de VVD... en we wachten nog op het D66-Kamerled Stientje van Veldhoven. Die is er nu ook, mevrouw van Veldhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het eh, na het zoveelste debakel niet de tijd om in te grijpen... de NS onder curatelen te stellen? Nou ja, het is een interessante gedachte. Kijk, wat ik belangrijk vind is dat er een oplossing komt uh, voor de reizigers... Um, uh, want je ziet bij de FIRA dat er al heel lang problemen zijn. Uh, dat was al in het proces van aanbesteding. Alleen die papieren problemen hebben zich eigenlijk nu helaas vertaald in, uh, in problemen voor de reiziger die gewoon geen trein heeft. Um, en ik vind dat de staatssecretaris met een oplossing moet komen. Welke uh, oplossing? Nou ja, kijk, ik vind dat de staatssecretaris daarover na moet denken hoe ze dat nu het beste kan oplossen. Er zijn allerlei uh, scenario's denkbaar, maar het is haar verantwoordelijkheid. Uh, om ervoor te zorgen dat de reiziger een oplossing krijgt... waar hij echt iets aan heeft. Maar als politicus moet je nadenken over een oplossing. U komt met, ah, met de oplossing nou, om een oplossing te bedenken. Ja. En welke oplossing heeft u dan? Nou, voorz of, voorzitter, ik zou bijna tegen gaan spreken... als de voorzitter van de nou, verhaal. Uh, ja, Ja, dat kan. Nou, kijk, er zijn, uh, er zijn uh, uh, bijvoorbeeld oplossingen denkbaar... waarbij je zou zeggen, uh, ga een, uh, uh, laat de benelux maar weer eens even rijden. Dat is iets waar je aan zou kunnen denken. Uh, de Benelux-trein, op hetzelfde spoor of op een ander spoor? Nou ja, op hetzelfde spoor. Oké. Okay. Mevrouw de Boer van de VVD, wat denkt u aan bij de Vira? Ja, en, de, en dan denk ik aan de grote problemen. Van een trein die niet rijdt, en uh, het is toch een beetje miskleunend worden zo langzamerhand. Maar uh, ik vind dat NS er eerst maar voor moet zorgen dat hij morgen bijvoorbeeld niet gaat rijden. Nou, dat zal niet lukken. Nou, ik vind dat ze wat verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. En toch hun uiterste best zullen moeten doen. dat dat ding weer gaat rijden. Het probleem is natuurlijk dat uh, de ijsblokken zich vormen. Zo aan de voorkant van zo'n trein. Dat ijs dat, dat vormt zich. En dan valt er zo'n blok af van 20 bij 20 centimeter. Zo groot kan het zijn. En dat beschadigt dan de bodemplaten. als dat met een razende vaat onder die trein doordendert. De feiten de ken boel. ik. Ja, de feiten ken ik. Dus het klinkt niet zo simpel om er misschien maar een feun op te moeten zetten. Maar in ieder geval. Uh, <laughs> zullen ze NS High Speed uh, moeten sommeren. omdat die trein vandaag in ieder geval morgen weer gaat rijden. U ziet iemand buiten boord hangen met de feun erop. <laughs> dat is misschien een gekke gedachte voor het weer. Nee, uh, kijk, wat er aan de hand is... ...ik, ik heb geen idee, uh, ik ken de problemen... Uh, ...maar die problemen moeten opgelost worden. Dat en, vind ik ook. de directie moet de verantwoordelijkheid daarin nemen... ...en dat het zorgen dat die problemen worden opgelost. Uh, meneer Hoogland is van de Partij van de Arbeid. Welke oplossing heeft u? Ja, ik, ik ga me niet wagen aan een oplossing, ...want ik ben geen uh, expert en geen technicus. Wat ik vooral belangrijk vind is dat wij vanuit de politiek kunnen twee dingen doen. Of we kunnen het vuurtje rondom de vira, wat natuurlijk knudden is... nog wat extra opstoken. En zeggen dat het allemaal niet deugt en dat het niet goed is. Of we staan dat we zelf stil. Hetzelfde als, als een nieuwe auto kopen... en dan vervolgens als er een deuk in zit hem terugbrengen naar de dealer. dat maar het is geen deuk, op. hoor, dit. Nee, dat begrijp ik. Dit is, is, dit is geen goede auto. auto. Het is knudden. Nou, die conclusie wil ik dus nog niet trekken. Wat ik wil is dat we goed evalueren hoe de eerste maanden zijn geweest. En ondertussen we staat die reiziger gewoon koud te leiden op het, het, het perron. Het... Ja, en dat vind ik ook knudden. Alleen als ik heel hard ga roepen: het moet morgen geregeld worden. dan heeft dat geen enkele waarde, want daarmee is het niet morgen geregeld. Nee. Dus de politiek moet. Maar welke oplossing doen. heeft u dan? Ik heb geen oplossing voor de problemen. Ik vind dat NS Highspeed de problemen moet oplossen. Uiteindelijk is de politiek ook verantwoordelijk geweest voor het aanbesteden van de lijn. En dat is op een manier gebeurd waarvan we met z'n allen geconcludeerd hebben... dat dat zou leiden tot een, uh, een, tot een moeilijke exploitatie. Dus de, de politiek moet de zichzelf onder curatelen stellen... en niet de NS onder curatelen houden. De, de partij van de arbeid was daar in de tijd tegen. Dus wij hebben gewaarschuwd. Maar nou wil ik niet zeggen dat we wij alle wijsheid toen in pacht hadden... Nou, we gaan niet je terug weet. in de tijd, meneer want meneer ja, ja, Dat ja, punt maar, heeft maar, u gemaakt. Maar je, je zal maar reiziger om... zijn... en je wil uh, met een snelheid zijn, zo snel mogelijk richting Zuiden. Wat dan? Wat moet je doen? Nou ja, dan moet je een heel raar traject. Ik ben daar op zijn zacht gezegd ongelukkig mee. Maar Alleen moet NS denk, dan gewoon een, vlieg, een vliegticket vergoeden? Nou ja, ja, goed. Kijk, dat zijn oplossingen die. Weet je, dat, dat, ik denk niet dat dat de oplossing is. De oplossing is dat we nu het hoofd koel houden. Dat de NS goed gaat onderzoeken. Dat gebeurt dat vanzelf, dat hoofd koel houden, natuurlijk, met dit weer. Dat klopt, dat klopt. Mevrouw de boer van de VVD, u krijgt weinig handen op elkaar zo te horen. Ik krijg nou weinig handen op elkaar. Ik hoef geen handen op elkaar. Ik wil gewoon dat NS Heijspiet zijn werk doet. Ik neem ook aan dat de staatssecretaris uh, op dit moment ook druk bezig is... Uh, met NS Heijspiet te overleggen of te sommeren. Uh, uh, om te kijken hoe ze die problemen kunnen oplossen. Mevrouw Van Veldhoven van D66. Moet de staatssecretaris Wilma Mansveld uh, van de PvdA er nu iets alleen aan doen? Of gaat u uh, pleiten voor een echt kamerbreed onderzoek? Nou, er zijn twee dingen. De staatssecretaris moet nu eerst met de vervoerder zorgen dat er een, een, zo snel mogelijk een goede oplossing komt. Ik vind de houding van de Partij van de Arbeid, moet ik zeggen, uh, wel erg afwachtend. Van nou, we gaan eerst maar eens onderzoeken, we gaan maar eens kijken. Daarnaast moeten we natuurlijk een onderzoek komen naar hoe dit zo fout heeft kunnen gaan. Je mag er toch vanuit gaan dat die treinen getest zijn. En dat ze niet als een soort trein op het spoor zijn gezet, maar dat ze ook onder winters omstandigheden getest zijn. Het zijn Italiaanse treinen, hè? Ja, nou ja, maar daarom zeg ik het even. Ik neem toch aan dat ze zich hebben gerealiseerd dat ze niet in Italië, maar, dat is meestal maar in mooi Nederland weer rijden. Ja, daar is het meestal maar weer. Alhoewel ze daar in het Noord volgens mij ook flink sneeuw Maar hoe moeten de, reiziger worden, uh, de reizigers worden gecompenseerd, mevrouw Van Veldhoven? U hebt daar een nou, idee over. Ik, ik heb dus al gezegd, ik vind het uh, belangrijk dat we zoeken naar een oplossing... die snel voor de reiziger effect kan hebben. Mevrouw De Boer van de VVD, hoe moet dat? Uh, ja, zo te horen we wel heel snel een oplossing. En heel snel naar de lente toe, zodat het in ieder geval uh, kan gaan rijden. Maar moeten reizigers reiziger gewoon twee tickets krijgen? Voor volgend jaar, oh, nou, als die nou, weer lang rijden? Ik, ik heb zo 1, 2, 3 cadeautjes weggegeven. Dat ding moet gewoon gaan reizen. En uh, daar heeft de reiziger belang bij. Ik hoef dat niet aan u te vragen, hè, meneer Hoogland. Ja, nou, zeker wel. Ik vind dat de reiziger wel echt een compensatie. Ik vind dat helemaal geen gek punt. Um, ik kan me voorstellen, dat je een extra kaartje krijgt, ik vind dat helemaal niet raar. Dat is aan de NS. Uh, die moeten dat regelen. Maar ik vind het niet gek als je gecompenseerd wordt voor, uh, uh, voor de dienstverlening die nu zo ondermaats is. Uh, dat vind ik geen gekke gedachte. We zijn aangekomen. Hartelijk dank. Kamerleden Duco Hoogland van de PvdA, Betty de Boer van VVD en d 66 eh, Kamerlid Stientje van Nieuwenhoven. Vel Veldhoven, sorry. De gids.fm wat gebeurt er in de wereld van de sport en wat gebeurt er ook soms daarbuiten? De Bora Blackenhorst schuiven aan om dat te vertellen met enige regelmaat. Bora. goedemorgen. Goedemorgen, Felix. De week van Lens Armstrong was oh. het toch wel, mag ik zeggen. Ja. Nou ja, heel even nog en dan hou ik op. Eindelijk ging hij praten natuurlijk, maar wat zou hij precies zeggen? Nou ja, we weten het nu, hij heeft vannacht gesproken. Het interview waarin hij toegaf op verboden middelen te hebben gefietst. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yeah. Was one of those banned substances...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 Yes. Ja, ja, ja, ja. Ik heb EPO gebruikt, groeihormonen, cortisone, bloeddoping. En ja, ik heb mijn zeven overwinningen aan deze middeltjes te danken. En zo kwam dan eindelijk het hoge woord eruit. En het was niet eens bedrog, zegt hij ook nog, want iedereen deed het. Nou, tot zover dan Armstrong. Uh, in Nederland, daar draaide het wielercircus ook gewoon door. Uh, er werd een dopingovereenkomst gepresenteerd... tussen de Koninklijke Nederlandse Wielerunie... en de ploegen Vacan en Blanco. Redders die hun zonde van voor 2008 opbiechten, krijgen een relatief lichte straf en mogen hun baan in het wielredder behouden. Betrokken ploegen hopen zo dat de onderste steen boven komt, want de geloofwaardigheid van de wielersport is in het geding. Lijkt mij een onderstatement naar vandaag, maar, ja. maar niet iedereen vindt dat allemaal mooie plannen en tevreden gezichten. Zijn er ook bij sommigen nee. niet te zien? Hè? Nee, bij Argo Shimano bijvoorbeeld, dat is de derde Nederlandse World Tour ploeg. Die zegt: Ja, wij committeren ons er wel aan, maar we missen een toekomstvisie in dat akkoord. Die aanpak is te veel gericht op wat er in het verleden is gebeurd en niet op hoe verder dopinggebruik dan kan worden voorkomen. De renners gaan overigens wel die vragenlijst invullen, want dat hoort dan erbij als je je natuurlijk. Maar ja, of dat peloton nu schoon is of niet. Overmorgen, jawel, dan uh, wordt het seizoen gewoon weer op gang getrapt in Australië. Want daar fiets men dan de Tour Down Under. En Nederland, mag ik toch wel zeggen, is er goed vertegenwoordigd. Want alle drie de Nederlandse profploegen staan er aan de start. En ook acht Nederlanders uh, zitten daarbij. En weet jij, Felix, hoeveel World Tour renners Nederland eigenlijk in totaal heeft? Geen idee. Het zijn er 51. Hoeveel? 51. En geen land is met drie teams in de World Tour... beter vertegenwoordigd dan ons eigen land. Nederland dus. Het zijn prachtige cijfers. Echt, ja, je zou denken, wow, juichstemming. Want op papier is het natuurlijk super. Maar wat betekenen die 51 straks in de praktijk? Is er dan met zoveel renners ook een succes verzekerd? Eindelijk, zou je denken. Nou, Ik vroeg het aan Egon van Kessel. Hij is de oud-bondscoach van de wielrenners. Mm, ja, ik weet het. Ja. Absoluut niet. Het is een luxe. We hebben heel veel uh, goede uh, renners, maar geen toppers. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Uh, dan ga ik mij mezelf weer op glad ijs begeven. Ik ben jarenlang bondscoach geweest. Vier uh, jaar lang onder andere van junioren en ook van andere categorieën. Dus ik heb er redelijk inzicht, denk ik. Uh, ik heb al theorie gehad. We hebben jarenlang de verhaalbankopleidersploeg gehad. Die uh, buitengewoon professioneel geopereerd hebben. Gigantisch gefaciliteerd hebben jonge, talentvolle renners. Maar vaak gaat dat verkeerd. Hè. Uh, het heeft uh, ja, moet ik zeggen, een stuk zelf initiatief weggenomen bij die renners. Ze zijn overgefaciliteerd geweest. Een beetje verwend misschien wel. Je moet wel in een in jeugd hebben. Je moet de tegenslag leren overwinnen. Die moeten het moeilijk en zwaar hebben. Nou, daar is uh, in Nederland nog geen sprake van geweest. Dat is één van de hoofdredenen dus. Ja, verwende renners. Kan je nog herinneren dat van Kessels opvolger Leo van Vliet... vorig jaar ook dat woord in de mond nam? Zeker. Verwend, ja. Na het WK was dat in Valkenburg. En dat ging dan vooral over de Rabo-renners... die op voorhand al klaagden over een broek... waar ze nog niet eens in hadden gefietst. Of de kleine sokken, nou, noem maar op. Dat soort dingen. Maar je kan zeggen dat het gepemper van renners wel het verschil kan maken. Dus het verschil tussen een topper of een gewoon goede, maar verder niet opvallende renner. En dan rijst toch ook de vraag, is het nog recht te breien voor die verwende Nederlanders? Ja, we kunnen altijd terug. Alleen helaas, dat is wel jammer. Rabank is gestopt met zijn Nou, Dat had eigenlijk niet moeten gebeuren, dat vind ik wel heel jammer. Maar ze hadden eigenlijk moeten stoppen met hun opleidingsmodel. Uh, en dan was Nederland binnen vier, vijf jaar weer top geweest. Maar het punt is gewoon, uh, ja, de beste zitten in één ploeg. Dat is al jaren zo, de grootste talenten van Nederland. En waar elders ter wereld de beste tegen elkaar rijden, uh, rijden ze samen met elkaar tegen anderen. En dat is dus fout, en dat is gewoon de fout al jaren. En dat tafranen pas als, als men met die opleiding stopt. Ja, en dat gaat niet zomaar. Want die opleidingsploeg van de Rabobankploeg, die is er nog altijd. Blijft ook zeker tot en met 2016 bestaan. De profrenners, die zijn nu blanco, zoals je weet. Ja. Maar die jonge talenten blijven gefaciliteerd en gesteund ook door eh, Rabobank. En Van Kessel vertelde overigens ook nog dat zijn voorganger Gerry Kneteman... al kritiek had op de opleidingsploeg. Maar dat die opmerkingen dan weer geen gehoor vonden bij de Wielerbond. Want die wordt ook weer gesponsord door, jawel, de Rabobank. Kleine Wereld. Maar dan moet je dus concluderen dat Nederland voorlopig geen toppers voor het zou brengen. Nou, het is wel zo'n beetje de boodschap van Van Kessel. Het gaat nu gewoon weer een jaar of vier, vijf duren... voordat Nederland wellicht weer kans maakt om echt mee te doen met die wereldtop. En van die 51 renners die we nu hebben... zal ook, zo zegt Van Kessel, de helft sneuvelen. Want ik zie niet dat men zomaar sponsoring vindt voor uh, de voormalige raarbankploeg. Gezien de problemen die momenteel in de wielsport zijn. Ook Vakantse Vallei is nog niet helemaal rond. Uh, heeft nog steeds geen uitzicht over de toekomst. Terwijl we nog maar een jaar gegaan hebben. Dus ik vrees dat we volgend jaar zomaar nog maar met één ploeg zitten. Dat is zomaar mogelijk. Want als er ja, dan gesponsord dat... moet worden... dan gaat men toch echt voor degene die wellicht het meeste succes op kunnen brengen. Ja, zeker. zeker. Dus de toprenners zullen onder komen. Dan. dan krijg je daaronder krijg je een... er uh, zal waarschijnlijk misschien wel een tweede pro-contentale ploeg komen. Dus dan hebben we misschien twee pro En dat is eigenlijk ook het... Ja, vind ik het maximum voor het Nederlandse weerrennen. Dat, dat is eigenlijk genoeg. Gezien het aantal renners dat we hebben, het aantal talenten dat we hebben, moet dat genoeg zijn. Ja, een beetje inkrimpen dus. En met die ploegen die we dan houden, gewoon hard blijven fietsen en hopen op succes. En ik heb ook nog een tip voor de mannen. Nou ja, hij komt van Ego van Kessel. Kijk ook eens naar die dames. Ik heb ook jarenlang met die vrouwenwedstrijden gereden en meegemaakt. En ook hun inzet meegemaakt en hun bereidheid om heel diep te gaan mentaal. En ik kan me herinneren dat ik een paar maanden terug, ik denk het was een maand na de Tour geloof ik, of zo, loop ik een keer een bus binnen met Nederlandse renners, waar ik dus dan mijn toegleider van was. En ik zeg tegen de jongens, het is eigenlijk een rare wereld. De mannen in Nederland, die zijn mietjes geworden, zijn vrouwtjes geworden. En de vrouwen hebben ballen en zijn kerels geworden. Ja, een beetje harder werken dus mannen, minder klagen. Even een Kessel, zei dat, oud-wielenbondscoach. Boera, hartelijk dank. Maar dan langzamer en mooier. Some Matthew and some The ones they were done There's always something new The files in your hand, You take them to bed You never ever do I've been working all day All day All day There's a five minute break That's all you take For a cup of cold coffee And a piece of cake Left you and sound The work's never done There's always something new The files in your hand, You take them to bed You'll never ever blew. And they've been working all day All day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 I've never been working all day, all day, all day. 1967. Cat Stevens, Matthew en Saan. Tegenwoordig heet hij Yusuf Islam. Hij heeft zich namelijk bekeerd tot uh, well, ja, de Islam. Dehits. fm. I can basically tell the TV to open something, rather than actually physically going and doing it. Um, if I want to say exit or hi TV, you'll see all the functions appear down there on the screen. I can say exit and it will take me back to the screen. I can say input. High-TV, input, source. <laughs> Dat is een man die tegen zijn televisie praat. Nee. Er zit geen steekje los in deze meneer. Het bedienen van de moderne televisie hoeft niet meer met de afstandsbediening... maar dat kan met de stem en met gebaren. Maar we zitten helemaal niet te wachten op roepen of zwaaien naar de televisie... zeggen de deskundigen van adviesbureau Deloitte. Zij voorspellen ieder jaar de toekomst van het mediagebruik... en de rol van Rijsselwijk is zo'n deskundige. Hij zit hier naast mij. Meneer van Rijsselwijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, zal u niet druk gebaren en schreeuwen te televisie zien bedienen... Nee, er komen dit jaar tientallen televisies op de markt met dergelijke functionaliteit. Die dus zijn wel, er al, hè? Ja, die zijn er al. Met stem uh, dan wel, met armgebaren kunnen, bediend kunnen worden. Wij verwachten dat de mensen die zo'n televisie aanschaffen... Uh, dat absoluut zullen gaan proberen. Uh, oh, Almog of niet? Je zwaait en dan uh, doet hij wat? Ja. Zwaait hij terug? Wij verwachten dat 99% van de mensen uiteindelijk weer terugvallen... op de oude afstandsbediening en de knopjes gaan gebruiken. Waarom dan? Een aantal redenen. Het is, het, is, het, is natuurlijk, het is vrij knap wat ze doen. Maar het blijft storingsgevoelig. Uh, dus, dus laten we zeggen dat het een paar keer misgaat. Ik de, wij denken dat voor de gemiddelde consument dat al voldoende is... Om, om voldoende geïrriteerd te zijn om te zeggen dat ga ik niet meer doen. En twee, ja, en dat is, dat is, het zijn ook voorspellingen. Het zijn ook meningen die we geven. Uh, ik persoonlijk denk als je in de huiskamer naar je, tele, naar je televisie zit te schreeuwen... of zit te zitten zwaaien, het is ook niet heel erg cool. Nou, ja, en op het moment dat je naar Nederland 1 zit te kijken, en dan vraagt iemand naar je wil je een kop koffie, en je zegt: Ik wil er wel twee, ja. Ja, dan schakelt hij door. Of de, de, de, de poes die, uh, die over je schouder heen loopt. Ja, dus er kunnen allerlei dingen gebeuren. Zijn dat dan hypes, dit soort ontwikkelingen? Nou ja, het zijn natuurlijk innovaties die uh, in dit geval uh, wel een goede toepassing kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij games, bij gameconsoles, waar je met beweging, met kinetische bewegingen spelletjes kunt spelen. Nou, dat lijkt me een goede toepassing. Dit is typisch een toepassing waarvan wij denken van, uh, nou, dat dat dat. dat wat we nu hebben, de afstandsbediening met de knopjes... een veel betere oplossing is uh, dan, dan deze feature. Zijn er meer van dit soort toepassingen waarover je denkt... nou, dat oude is beter? Uh, ja, dat is, die zijn een legio. Ja? Uh, dus, noem eens dat. Uh, uh, nee. nou, nou, het zijn ook innovaties waarvan je je af kunt vragen... Uh, uh, wij, wij, wij, onze voorspellingen, die we als deloitte doen... Uh, wij doorprikken door ook graag hypes... We zijn ja. natuurlijk een accountskantoor. Dus wij kijken naar data. Uh, wij willen niet meedoen aan de hype en de, en, en de toekomst. Wat wij vorig jaar hebben, uh, een van de voorspellingen die ik zelf heel leuk vond... Uh, waar we ook een hype hebben doorgeprikt, is dat 3D-printing. Nou, dat 3D-printing bestaat. Daar hoor ik veel over op Radio en, 1, hoor. Ja, ja, en er wordt veel verteld over... Oh, nou, strakjes kunnen we vuurwapens en, en eten gaan uitprinten. Uh, wij hebben toen verteld, uh, we hebben dat enthousiasme wel een beetje proberen te temperen. Hè? Dat dat er voorlopig niet in zit. Maar de Amerikanen en Afghanistan gebruiken ze om uh, allerlei onderdelen opnieuw aan te maken. Nou ja, de, de, de, de, de modelletjes. Ja, dus dus, dus uh, ik heb ook wel eens gehoord van... Uh, ja, maar ze gaan dan op een boorplatform... je mist een bepaald en die kun je dan uitprinten. Nou, de, de, de, de, de, de kwaliteit staal wat je daarvoor nodig hebt... Ja, dat moet je nog echt wel gaan smelten. Dat kun je niet zomaar uit gaan printen. Een soort plastic wordt het, hè? Fabrikanten die kunnen zich beter met andere dingen bezighouden. Zoals, noem eens wat? Ja, wat mij persoonlijk heel aan het hart wicht. Uh, ik ben bij uh, Deloitte een security consultant. Ik kan me beter met beveiliging. En daar is absoluut behoefte aan heel veel meer innovatie. En dat blijft echt achter. Hoe wordt te weinig beveiligd. Ja, nou laten we zeggen dat de manier uh, van beveiligen. Uh, bijvoorbeeld je accounts op het internet. Over het algemeen is dat met een gebruikersnaam met, met een wachtwoord. En wij voorspellen voor dit jaar. Dat zelfs wachtwoord die we nu uh, als, als, als uh, zeer sterk beschouwen. Bijvoorbeeld met, met acht tekens en, en, en verschillende karakters, dat die door, een, door hackers binnen enkele seconden te kraken zijn. En, en, en, en dat kan enorme schade gaan opleveren. Um, ja, je moet je voorstellen dat een, een persoon, die, die heeft 20, 30 accounts op het internet, maar ja, je kunt niet 20, 30 wachtwoorden onthouden. Nee. Dus je hebt er meestal 1, 2, 3, maximaal 5. Dus dan kan het goed zijn dat uh, het, het, het gebruikersname wachtwoord die je voor een account gebruikt waar hele waardevolle dingen achter zitten, zaken of banken. Uh, uh, dat voor een minder goed beveiligde website je, je wachtwoord wordt gecomprimeerd. Uh, wij gebruiken allemaal trucjes. Hè? Uh, je zou zeggen met acht karakters en je krijgt die testboard, dan heb je geloof ik 6,1 triljoen mogelijke combinaties. Ja. Maar iedereen gebruikt natuurlijk trucjes. Hè? Dus een i'tje is een eentje en een aatje is dat uh, ad -tekentje. Oh, Dat gaat al heel ver. En een hacker snapt en, dat. En sommigen nemen de naam van een Poes. En dan uh, doen ze dan nog een geboortejaar achter van die poes. Ja. En dan is het klaar, of niet? Nou, hackers hebben dat inmiddels door. En, de, en die zoeken op dat soort patronen. Dus het aantal combinaties zijn minder. En de hardware die ze daarvoor gebruiken, die is tegenwoordig zo krachtig geworden. Uh, dat dat eigenlijk een, een onvoldoende beveiliging is. En, en daar zou je nou van de van de industrie wat meer innovatie verwachten. Andere manieren van beveiligen. Zoals? Nou, je kunt dat biometrie denken, uh, of, of tokens. Uh, hè, dus iets wat je bij je hebt, hè, wat dan ook wel in je portemonnee moet passen. Uh, ja, zoals, zoals wat sommige banken doen, dat je, dat je een, een cijfercombinatie moet gaan opzoeken. Ja, nou vind ik, uh, wat je bij de banken hebt, dat vind ik wat bulky. Het is, zeg maar, is een beetje groot om je in mijn portemonnee te stoppen, ja, heb je, je het niet altijd bij ja. Ja. Uh, Maar je telefoon bijvoorbeeld, uh, is, is ook iets een token of, of iets wat je bij je hebt, wat je zou kunnen gebruiken voor, voor dit soort toepassingen. En dat zou de industrie veel meer moeten gaan leveren? Ja, en dat is op dit gebied. Uh, maar sowieso wat wij, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat uh, de beveiliging goed ontworpen is. En dat dat ook bij het begin van het ontwerp is meegenomen. En, en, en niet vaak dus zoals nu, dat het uh, apparaat wordt ontwikkeld. Uh, er wordt nagedacht over gebruikersvriendelijkheid, over de functionaliteit. En pas achteraf gaan ze denken, oh, we moeten dingen ook beveiligen. Maar dat je dat van het begin af aan in het ontwerp meeneemt. Ik en die biometrische en methode, hoe werkt dat dan? Hoe zou dat moeten bij een computer? Nou, Misschien dat die uh, toepassing van spraakherkenning, het bedienen van je televisie door middel van spraak, dat een betere toepassing zou kunnen zijn uh, ja, om bijvoorbeeld op basis van je stem uh, uh, jezelf te identificeren. Biometrie of met een, een, een, een vingerafdruk. En dat in combinatie met een en wachtwoord maakt het allemaal wat sterker. Dus je moet nog een paar dingen tegelijk doen? Dan zul je een paar dingen tegelijk moeten doen. Maar ik ben ook geen slim ontwerper. Maar ik zou graag hebben dat die hele goede designers... die hele mooie spullen kunnen maken... ook gaan nadenken over beveiliging die lekker in het gebruik is. En die fijn is om te gebruiken. Er worden tegenwoordig ook steeds meer zaken op de markt gebracht... Waarvoor die eigenlijk nog niet helemaal af zijn. Mediaboxen bijvoorbeeld, hè, van de kabelaars. Uh, waarom wordt er niet eerst gewakt voordat een product echt deugt? Ja dat is, dat is, dat is, uh, ja, dat is een proces die in zo'n... Ja, de, de time to market, hè? dus, dus de, de, de behoefte om met iets heel snel op de markt te komen... om de eerste te zijn, uh, om te voorkomen dat je links en rechts wordt ingehaald... Uh, soms uh, toeleidt dat er iets wat nog niet helemaal uitontwikkeld is... of misschien het helemaal af is, uh, dat dat al op de markt wordt, ge, wordt gezet. Om geld te verdienen. Om uiteindelijk te voorkomen dat je, dat je te laat bent. En, en met die boksen. Uh, er komen natuurlijk steeds meer aanbieders van televisie via internet. Uh, en, en het is voor die kabelaars natuurlijk belangrijk dat je, uh, als je via hun boxje... Uh, dat soort... Uh, via uh, internet televisie kijkt, dan ga je via hun box. Is dus het is die... voor hen vrij belangrijk om heel snel... Uh, die boksen in de huiskamers te krijgen. Nou, soms heb ik het idee dat het bewust onduidelijk is. of is dat onzin. Nee, dat zal ongetwijfeld niet bewust zijn. En ik ben ook van overtuigd dat, dat de, de, de, de, de minder goede toepassingen... en de dingen die op dit moment niet goed werken, dat die snel opgelost worden. Maar ze weten dat het niet goed is, want ze krijgen er enorm veel klachten over. Maar dat nemen ze dan voor lief? Dat nemen ze dan voor lief, ja. Gaan nieuwe ontwikkelingen op korte termijn de traditionele media... zoals deze, hè? zoals de hier radio, ja. televisie en inmiddels ook de, de pc vervangen... Nee, dat is uh, een van de voorspellingen die we ook doen. Hè. Dus, dus, dus laten we zeggen dat uh, ja, televisie via internet... Uh, we voorspellen ook dat er steeds meer connected tv's, zoals het heet. Hè. Dus, dus uh, televisie met een internetaansluiting in de huiskamer komt. Het aantal tablets, het aantal smartphones neemt, neemt gigantisch toe. Um, dan kun je je afvragen van ja, uh, wat betekent dat voor de traditionele mediaspelers? Ja. Hè? Dus dat je nu televisie via internet kan kijken. Uh, het gaat nog wel vrij traag allemaal hoor, televisie via internet. Ja, maar dat, dat, dat, dat ligt ook meer aan, aan uh, wat wil die consument niet eigenlijk. Je moet schakelen, dan moet je in een, een smart tv afdeling. De consument dan, vindt het heel prettig. De consument heeft behoefte aan programmering. Die, die, die, die vindt het prettig om te weten wanneer wat komt. Uh, het, het, het zelf zoeken naar dingen die je wil zien, actief, uh, dat, dat, uh, dat het voor je verzorgd is en dat er een omroep is die die selectie voor je maakt en dat je weet van ja deze omroep brengt dingen ja, die, die passen bij mij en die ik leuk vind. Uh, dat is gemak. Ja. En als je kijkt naar televisie over internet... dan denk ik dat het juist de, de traditionele omroepen, voorspellen wij, een lift zal geven. Uh, dus ik, wij voorspellen dat van de top drie van aanbieders van televisie via internet... dat er minstens twee daarvan een uh, traditionele omroep is. En zoals hier in Nederland de, de uitzending gemist. En echt heel digitaal. Maar die connected televisies hoef je eigenlijk niet te, niet, niet te kopen... als je je computer gewoon aansluit met een kabeltje... en met een hdmi je ja, ook... ben je ook klaar, toch? Of niet? Ja, dat vind ik een hele leuke tips aan de luisteraars. Hè? Van, uh, goh Als je nou via je televisie het internet op wil... Uh, nou dan zijn er verschillende aanbiedingen. Je hebt die boxen, je, je, je Apple TV. Uh, je, hebt, uh, je kunt een connected TV kopen. Je kunt ook een kabeltje bestellen op internet van 1,75 uh, euro. Sluit je je... Uh, computer aan op je televisie en dan, uh, dan kun je ook YouTube en uitzending gemist op je televisie zien. Maar het is in de toekomst dus niet allemaal nieuwe, sneller en beter? Voor een deel wel. Moore's Law, zoals dat heet, hè. Uh, dus de, de, de, de, die, die is ook dit jaar van toepassing. Uh, we zullen dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst de 4K televisie zien. Dat is zeg maar een nog een hogere definitie dan HD. Vier keer zo hoog. Uh, ook de, Wij denken dat er wel behoefte aan is. De, de schermen worden steeds groter. Dus ook de behoefte aan, aan, aan hogere definitie wordt steeds groter. Dus we zullen dit jaar de lancering zien van uh, 4K-televisie. En Bijvoorbeeld als je kijkt naar telefonie. Dat uh, 4G wordt uitgerold. Dat is de opvolger van 3G. Dus sneller uh, dataverkeer via, uh, via de mobiele telefoon. Rolf van Rijzenwijk, hij is oppervoorspeller bij adviesbureau Deloitte. Hartelijk dank, tot volgend jaar. Het is uh, vandaag Internet Freedom Day. Wat dat zo uh, allemaal inhoudt, dat hoor ik zo van Francisco van Jolen. En waarom doet de Amerikaanse auto-industrie dit zo goed? Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. De Belgische en het Nederlandse parlement willen samen een hoorzitting houden over de problemen met de Vira. Sinds de Vira eind vorige maand tussen Amsterdam en Brussel is gaan rijden, zijn er problemen. Gisteren is een aantal Vira-toestellen beschadigd geraakt, toestellen treinstellen beschadigd geraakt door het winterse weer, waardoor er vandaag geen hoge snelheidstreinen rijden. Natuurorganisaties protesteren tegen het afschieten van grootwild. In Drenthe, alle edelherten, wilde zwijnen en damherten... die de provinciegrens oversteken, worden al jarenlang afgeschoten. Want de provincie is bang dat ze ziektes overbrengen... landbouwgewassen vernielen en verkeersongelukken veroorzaken. De economie van China is vorig jaar met 7,8 gegroeid. En dat is de laagste groei in 13 jaar tijd. Wel trok de economie het laatste kwartaal weer aan. Die relatief lage groei vorig jaar komt onder meer... doordat de vraag naar Chinese producten in het buitenland is afgenomen. En Karis van Houten speelt een rol in een film over Julian Assange. De man achter Wikileaks. Die film die gaat The Fifth Estate heten. In de film speelt Karis de rol van een IJslands parlementslid. En die film gaat over een jaar in première. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Twee files, allebei door spoedreparaties vanwege gaten in de weg... Allereerst op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Er staat drie kilometer tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar is de rechter rijstrook dicht. A76 alleen richting Heerlen. Daar is de hele weg dicht. Tussen Nut en Knopen ten Essen staat twee kilometer file. Daarachter is de weg dus dicht. En dat duurt nog tot in de middag. Dit is de gids.fm. Met Felix Burgers. Ze is groen, ze eet groen. Maar hoe ziet de webwereld eruit? Straks, meer. Voordat het 12 uur is, hoort u dat. Eerst veel in het met Old Town. She plays it tough But that's enough The love is over She's broke his heart And that is rough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 Nummer is kaart meegezongen hier in de studio. Phil Linnert, bekend van Thin Lizzy. En dit nummer dateert uit 1982 Old Town. De het is 18 januari en dus vieren we vandaag Internet Freedom Day. Francisco van Jolen, hoofdredacteur van het debatzaad Joop.nl... en internetdeskundige bij Uitstek. Wat is dat voor een dag? Nou ja, je zag het natuurlijk al heel Nederland overal de vlag uit. Iedereen blij, internetvrijheid, daar zijn we allemaal dankbaar voor. Helaas, zover is het nog niet. Uh, misschien is dat wel goed teken dat we uh, zo vrij gewend zijn aan onze vrijheid dat we het nog niet vieren. Maar Internet Freedom Day is voor de eerste keer dit jaar, of tweede keer moeten we eigenlijk zeggen, wordt het gevierd. Omdat vorig jaar op 18 januari voor het eerst een wereldwijd protest plaatsvond voor internetvrijheid. Uh, moet, er waren twee wetten in de Verenigde Staten: Sopa en Pipa. Uh, dat waren He, wetten weet je die het die echt die... zo? Ja, so Sopa en Pipa. Ja, het zijn net. Uh, het Clowns Duo, daar lijkt het ook een beetje op. En die. Uh, die wetten die waren bedoeld om uh, uh, intellectueel eigendom te beschermen. Tenminste, maar die gingen nogal ver om je een idee te geven. De uh, speech I Have a Dream van Martin Luther King... zou je dan nooit meer zonder toestemming op je website mogen zetten. Niet meer naar de filmpjes mogen kijken, want daar rust copyright op. En zo gauw ergens copyright op, dan kon een hele website neergehaald worden, zo gauw er iets te zien was, ja. dat in strijd was. Nou, daar werd actie tegen gevoerd heel lang, door internetactivisten, en dat, ja, dat werd maar niet opgepikt door de politiek, en toen werd er op 18 januari, werd er wereldwijd een eh, internetprotest georganiseerd. 100.000 websites gingen op zwart, je kan je dat misschien nog herinneren, Wikipedia mm. ging op zwart bijvoorbeeld, Reddit ging op zwart, grote sites gingen op zwart, en iedereen zei van jongens, dit moeten we niet hebben, en ineens werd de politiek wakker, en binnen 48 uur waren die twee wetten afgeschoten. Later volgde in Europa een uh, soortgelijke wet die eraan ging, en uh, maar daar... We hebben natuurlijk nog geen week geleden dat drama gehad met de internetactivist Aaron Swartz. Hè, die ja. een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Ja, en dat is dus de tragiek. Dus vandaag staat er ook een beetje in het teken. Staat ook in het teken van Aaron Swartz. Een hele jonge briljante gozer. Op 26-jarige leeftijd heeft hij zich verhangen. Helaas. En dat een van de dingen waarom hij bekend werd. Is omdat hij heel erg vocht voor. En streed voor internetvrijheid. Dat informatievrij moet zijn. Je moet je denken. Hij, uh, uh, de overheid heeft een website. Amerikaanse overheid waar je overheidsbesluiten kan raadplegen. Daar moest je voor betalen. Hij kopieerde gewoon die hele handel en maakte dat publiek online. Uh, dat werd niet zo gewaardeerd. Hij deed het eigenlijk hetzelfde met het probleem wat we nu hebben. Wetenschappelijke studies. Die worden eigenlijk voor een groot deel allemaal door ons betaald. Hè. Ja. Wetenschap staat in dienst van de samenleving. Daar zijn we toch allemaal van afhankelijk. Die dingen worden opgesloten. Uh, daar kan je niet makkelijk bij. Hij heeft... Uh, uh, een heel groot aantal van die uh, wetenschappelijke studies gedownload. En vervolgens kreeg hij justitie op zijn dak. En werd hij bedreigd met een rechtszaak. En uh, waarbij 35 jaar gevangenisstraf tegen hem werd geëist. Hè? Dat is meer dan iemand op Wall Street ooit gekregen heeft. En die zaak hing boven zijn hoofd. <coughs> Hij heeft het niet op rechtszaak aan te komen. Hij heeft zich uh, verhangen. Hij was ook depressief, moet ik erbij zeggen. Hoor. Dus dat uh, het was uh, waarschijnlijk niet... Uh, Wat zijn dan de reacties op zijn dood op internet? Nou, je ziet dat uh, de, ook dit heeft een, een discussie losgemaakt. Er zijn wetenschappers die hebben gezegd van... Uh, hij heeft gelijk... Uh, die wetenschappelijke resultaten, onderzoeken... die moeten niet opgesloten zijn. En er zijn een heel, tal van wetenschappers over de hele wereld... zijn hun eigen wetenschappelijke onderzoeken online gaan zetten... in plaats van bij dure uitgevers of dure databanken... waar je heel veel voor moet betalen. Dan, aan de andere kant, die vrijheid op internet... en dat iedereen er zomaar van alles en, en, en nog wat opzet... dat lokt natuurlijk wel... Iedereen uit om eens te kijken hoe het er met je voor staat. Nou ja, we leven in een steeds... Iedereen heeft het uh, internet leidt tot openheid en transparantie. En dat betekent dus ook over iedereen. En er is een interessant aspect aan. Um, want er zijn mensen die laten DNA-onderzoek doen. En die willen dan weten uh, wat, uh, wat hun familiegeschiedenis of wat dan ook is. En die zetten die DNA... Um, strings. Uh, strings, zoals dat heet. Uh, op internet in stamboom, Op stamboomsite. Dat gebeurt? Ja, ja, dus er zijn mensen die dat doen. Ja, okay. Die vinden hè, want dan kan je kijken op wie je lijkt of zo. En uh, uh, daar zijn er ook mensen die hun DNA afstaan voor gewoon onderzoek. Die DNA is geanonimiseerd. Dus uh, anders kunnen we nooit achterhalen hoe die menselijke uh, DNA in elkaar zit. En wat hebben wetenschappers gedaan? Die hebben gedacht: van weet je wat, gaan we nou eens kijken? En dat hebben ze gedaan. Dus ze zijn ingegeven door een jongen die, uh, uh, uh, uh, uh, die van 15 die. <slaars> Hij wilde weten wie zijn, anoniem, wie zijn vader was. Zijn vader ja. was een anonieme zaaddonor. En die heeft zijn DNA laten uh, ontleden. En is vervolgens op die familie-stamboom-sites... gaan zoeken naar zijn vader. Hij heeft hem gevonden... Dom. Echt, ja, heel knap, ja. heel knap. Briljante benadering. En zij zagen kijken van, nou, lukt dat nou? En in een aantal, uh, 12% van de gevallen, lukte hen het toch te achterhalen. Van, we hebben hier anoniem DNA. En via die stambomen kunnen we via allerlei stappen, want ze vinden dat DNA zelf niet terug. Maar ze kunnen zeggen, hier staat iemand, die heeft dezelfde achternaam. DNA lijkt erop, dus... Dat is iemand die eraan gerelateerd is. En zo kwamen ze dan steeds dichter bij de personen van wie het vermoedelijk moest zijn. En dan zie je dus dat informatie... Ja, internet is ook een puzzel. Als je de puzzelstukjes in elkaar legt, ontstaat er een nieuw beeld. Dan heb je nog een kort onderwerpje dat te maken heeft met een ergernis? Ja, dat is wel grappig. Is uh, de... Uh, een van de grootste ergernis van het voorbije decennium... mogen we toch zeggen, is mensen die luid bellen in de trein. Hè? Mensen zitten of in het openbaar. Mensen die luid aan het bellen zijn. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En dat blijkt nu minder voor te komen. Mensen zeggen dat ze minder last hebben... van mensen die in het openbaar luid bellen. En daar zijn twee mogelijke oorzaken voor. Of we zijn eraan gewend of het gebeurt minder, ik denk het laatste... omdat we veel meer via sociale media communiceren... wat daarbij wel opvallend is bij al dit soort onderzoeken. Als je mensen vraagt, doet u het zelf wel eens... dan zijn er zo weinig mensen die dat zelf wel eens doen... <lacht> dat het raadsel is hoeveel andere mensen er last van kunnen hebben. In de vieram wordt niet gebeld, kan ik je meedelen. Francisco Viola, graag tot de volgende keer. Ze streed voor het partijleiderschap van de PvdA. Ze is momenteel te zien in Kassa Groen... en daarin laat ze zien dat ze zes weken lang zonder vlees kan... In de rubriek Tijdgeest praat dit Groenste Kamerlid van 2012 met Simone Wijmans over haar leven online. Tijdgeest. De webwereld van Lutz Jacobi. Ik heb 6500 volgers op Twitter. En ik denk dat ik zo nou, maximaal per dag een half uur of, hoe heet dat online ben. Nu bent u tot twee keer toe uitgeroepen tot de groenste politicus van Nederland. U zit in Kassa Groen, een televisieprogramma. Bent u online ook veel met duurzaamheid en de groene wereld bezig? Nou, dat, uh, wordt, uh, dat wordt voor me gedaan. Mijn medewerkers die Google heel veel op groen en uh, alle nieuwtjes en zo. Ja, die zijn vooral uh, natuurmonumenten, staatsbosbeheer, landschapsbeheer, nationale parken, maar ook van provincies en uh, gemeenten. Over zaken die uh, waar, ja, waar de natuur zeg maar, uh, in het geding is of een rol speelt. En de, dat zijn dan vaak uh, nieuwtjes. En uh, ja, de, ga, soms moet ik de Kamervraag over stellen of uh, gewoon weten. En u heeft zo'n 6.000 volgers op Twitter. Twittert u wel echt zelf? Want uw medewerkers die doen ook veel werk, begrijp ik? <laughs> ja, Twitter doe ik echt zelf. Don't worry. En u twittert ook veel over Friesland in het Fries? Ja, daar krijg ik heel veel voor op een Dan Kan je even normaal uh, praten en even normaal schrijven en zo? En dan gaan uh, ze een beetje zitten schelden op Friese. Maar weet je, ik ben uh, ja, een Frizin en de, Ja, die hebben eigen talen en culturen en zo. Dus dat is natuurlijk dat is een deel uh, van mijn leven. En uh, ik uh, ben er trots op dat ik dat ben. Het is een beetje van... Uh, de ene is even ongelukkig en de andere is gelukkig. Maar mijn Fries is een beetje roestig. Waar, waar twittert u dan over in het Fries? Uh, een mooi nieuwtje over Friesland. Laatst was ik zelf eh, politicus, eh, Friese politicus 2012. Nou, dat ja, twitter je dan even, van, uh, daar ben ik blij mee. Ja, Zaken die in Friesland spelen, zoals uh, de positie omroep Friesland... die op uh, dit moment in het geding is. En dan zeg je van, nou, gelukkig, motie aangenomen... over omroep Friesland in de Tweede Kamer, helpt een beetje. Nou, zo zoeken dingen. Nou, uh, heeft uw partijvoorzitter Hans Spekman onlangs een aantal anonieme hate-mails op zijn Facebookpagina gezet... omdat hij het helemaal zat was. Wat vond u daarvan? Nou ja, ik vind het goed dat Hans daarvoor uh, voor opkomt. Wij, uh, en dat, ik denk dat het elk Kamerlid is, hoor. Uh, Zo langzamerhand raakt hij eraan gewend. Je krijgt gewoon dagelijks... Nou, zeker van de 160 zitten er een, uh, een 30 bij. Die beginnen over volksverlakkerij, list en bedrog. En uh, weet ik het wel niet voor, al voor vreselijks. Ja, dat is denk ik niet de manier om uh, onze samenleving... Uh, te helpen vooruit te komen. En dat is ook niet de manier om te gaan communiceren. Soms reageer ik erop. Ik denk van, nou, ik heb vandaag nog zin om er eens even op te reageren. Maar ja, het, het lijkt wel alsof het alleen maar zenden is. dat mensen ook niet, eigenlijk niet eens geïnteresseerd zijn dat je, of je wel of niet reageert, volgens mij. Want als ik op reageer krijg ik niks terug, zeg maar. Maar voelt u de behoefte om zo'n heet mail uh, openbaar te maken? Nee, dat doe ik niet. Nee, ik, ik laat het maar gewoon uh, daarvoor zinnen. Ja. Wat mij betreft ook de partijleiders en anderen. Uh, ik, ik voel me ook helemaal niet persoonlijk aangesproken. Want je, je kan het gewoon zien. Ze uh, zijn gewoon 150 keer verstuurd. Ja, wat zou ik moeite... Je bent de zoveelste. Je bent de zoveelste, ja. Als het een persoonlijke bedreiging wordt, wat dan een ander verhaal. Ja. En muziek online, luistert u daarnaar? Muziek is echt iets voor het moment dat ik even gewoon echt, echt wil niksen. Mijn partner Koos heeft al onze cd's een beetje zeg maar, op uh, iPad gezet. En uh, we hebben box in huis en dan kun je overal uh, zeg maar, de gewenste muziek uh, aanzetten. Dat vind ik wel mooi, maar ik ben ook heel divers. Het hangt er een beetje van mijn stemming af. ochtends vind ik een lekker, licht, klassiek muziekje leuk. Maar als ik in de kroeg ben, uh, zeker in Leeuwarden of Ereveld of zo... Dat, Geef mij maar een mooie Friese kraker. Zoals? Nou, Anneke Dauma of zo. Of ehh, uh, Gurbede ben ik ook erg een fan van. 20 graden onder nul, maar gaan de Friese dooien. Ze raken regelrecht van slak, finale over de rooien. was ze, ze springer op en neer en dansen van de pret. Want koning winter is er weer, hij zorgt voor pas belet. Kom op! Het je... zijn gewoon echt hartstikke sfeervolle dingen. Maar dat hangt een beetje van, uh, van je stemming af. Ik ben altijd een heel groot liefhebber van uh, Marion Faithfull. Uh, je kan me echt wakker maken voor uh, Working Class Hero van Marion Faithfull. Echt een P van de A-nummer. Ja, en voor het Friese Volkslied. Die twee zeker.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 I'm Working Class Hero is something to be Merry and Faithful. Met een nummer dat werd geschreven door de Beatles John Lennon in 1970. En voor dit nummer is het pvn om met Lut Jacobi wakker te bellen. Ook voor het Friese Volkslied, trouwens. Het is het enige nummer uh, waar uh, Lut Jacobi bij wakker wordt. Bij Working Class Hero, de rest valt erbij in slaap. Alle besproken links staan, zoals altijd, op de website onder het kopje Tijdgeest. de gids. You can ride around Detroit for hours and just see scenes of devastation. It's just like there was a war and they didn't do any rebuilding, They didn't clean out the carnage. Oh, it's a mess, man. Je hoorde een fragment uit de documentaire a Requiem for Detroit. De wervelende autostad van waleer stond de laatste jaren symbool voor de recessie en het verval in de Verenigde Staten. Deze week is de glorie van vroeger even terug, want de jaarlijkse Detroit Auto Show werd gehouden en wordt gehouden en er is opvallend veel goed nieuws. Aangeschoven is Wim Oudewering, onze hoogste eigen auto-expert. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Het gonst namelijk van de positieve verhalen, hè? Even over Mary and dat vond je ook een geweldig. Dat is geweldig, ja. En als je als je dat zo hoort, dan ben je ergens in Detroit, in een donkere, uh, vervallen buurt. En dan hoor je dat. ja dat, Dan zie je ongeveer hoe. Uh, dan mag ik jou ook voor wakker bellen? Dan mag ik jou ook voor wakker bellen. Oké, okay, ja. dat gaat dan vannacht gebeuren. Ja. Uh, positieve verhalen uit de Verenigde Staten. Ja, heel positief zelfs, want uh, na de dip van uh, vier jaar geleden... Uh, is er een enorme herstelvraag uh, ingetreden... waardoor de autoverkoop uh, vorig jaar uh, gestegen is... van 12,8 van, uh, van miljoen naar 14,5 uh, miljoen, 14 miljoen. En waarom gaat het dan zo goed in Amerika? Nou ja, de, de Amerika en auto's, dat hoort bij elkaar. Ze kunnen niet zonder. En ze hebben natuurlijk door die uh, recessie van een paar jaar geleden... de verkopen uitgesteld. Dat is nu een inhaalvraag. En ook voor dit jaar ziet het er goed uit. maar verwacht zelfs dat ze... de Miljoen en het record van 2005 misschien zelfs gaan berekenen. En zijn het dan allemaal weer van die megalomane sleeën die verkocht nee, worden? dat zeker niet. Er is duidelijk een, een, een trend naar kleinere, compactere auto's. Uh, dat is ook het succes van een aantal importmerken. De, de, de snelst groeiende verkoop van auto's is voor Fiat geweest... die 44.000 van die kleine Fiat 500's daar hebben verkocht... worden in Mexico gemaakt... En de Amerikanen aan de West- en de Oostkust die zijn er helemaal gek van. En, en, en ook de Mini doet het goed, 66.000 auto's. Dat zijn wel niet de aantallen uh, waar General Motors Ford en Chrysler mee schermen... en Toyota en Honda, maar toch, uh, het is een trend. En ook Ford komt met, met een hele reeks auto's die hier in Europa ook rijden... de Fiesta, de Focus, en daar eigenlijk bijna onveranderd uh, op de weg komen. ook Bijna onveranderd, dus er wordt wel iets aan veranderd. Er wordt iets aan veranderd. Amerikanen hebben andere ideeën over kleur, over veercomfort... over uh, bekledingsstoffen, uh, iets andere motoren... veel meer automaten nog dan bij ons. Dus ze zijn wat aangepast, maar het is niet meer zo... dat ze in Europa de kleine maken en in Amerika de grote bakken. En in Europa wordt vol ingezet op groene auto's. Zie je dat aan de andere kant van de oceaan? Dat zie je daar ook. Uh, het is wel zo dat net als bij ons... die, die hype van elektrische auto's even een beetje is afgezwakt. Maar uh, typerend is wel dat bijvoorbeeld uh, de technologie van de Opel Ampera, zo'n hybride achtige auto, uh, nu ook wordt toegepast op het meest luxe model van General Motors, de, de Cadillac. En dat wordt de Cadillac ETR. En dat wordt ook een, een, een groene auto. En dus de, er gebeurt veel. We moeten wel zeggen, de meest verkochte auto van Amerika is nog altijd de Ford F-Pickup, want pickups, dat zijn de auto's daar, zijn ook wat kleiner geworden, niet meer met die grote V8-motoren. Maar uh, er zijn er toch 650.000 van verkocht, het best verkochte auto van Amerika. Ik zei het in het begin al. Het ging niet goed met de stad Detroit. Eh, het lijkt me dat die stad nu ook moet profiteren, toch? Van die goede verkoopcijfers. Um, ten dele. Het, het verval van de stad is al jaren bekend. Ooit hadden ze 2 miljoen inwoners en nu geloof ik nog maar 850.000. En heel veel afbraakwijken. Het is heel uh, deprimerend als je daar bent. Uh, de hoofdkantoren van Ford, uh, van General Motors en Chrysler staan er nog wel en enkele fabrieken. Maar steeds meer worden nieuwe fabrieken, nieuwe vestigingen neergezet in uh, staten die niet onder de invloedssfeer van de machtige vakbond United Autoworkers vallen. En uh, daar kunnen ze wat vrijer met uh, bedrijfs-CAO's werken. En dat doen met name ook de Japanse merken die in Amerika produceren. Je zei net al, die Amerikaanse automerken die hebben dat moeilijk gehad. Uh, dankzij Obama is er in ieder geval één of twee bovenop geholpen, toch? Ja, uh, het, uh, het positief is dat Ford bijvoorbeeld op eigen kracht uh, de ellende heeft overwonnen. Maar uh, General Motors en Chrysler gingen drieënhalf jaar geleden eigenlijk failliet. En die hebben toen een uh, doorstart gemaakt... Uh, waarbij uh, General Motors 52 miljard dollar... van de Amerikaanse overheid heeft gekregen. Dat is ja, on-Amerikaans eigenlijk. Uh, Chrysler iets minder. Uh, maar Chrysler is inmiddels weer verzelfstandigd. Uh, Fiat heeft dat eigenlijk gekocht en is weer helemaal heeft afbetaald... en de Amerikaanse overheid. Maar General Motors moet nog meer dan de helft van die 52 miljoen afbetalen. Dus uh, helemaal, uh, Jovel, gaat het nog niet. Ze moeten nog wel een paar jaar winst maken om dat te realiseren. Naar in ieder geval de autoverkoper nemen goed toe. Wim Oude ik graag tot volgende week. Tot volgende week. Hier volgt de mededeling voor de reizigers met de 4A. De PvdA wil u compenseren voor de uitgevallen treinen... Dat zei Kamerlid Duco Hoogland vanochtend in dit programma. Ik vind het niet gek als je gecompenseerd wordt voor, uh, voor de dienstverlening... die nu zo ondermaats is. Uh, dat vind ik geen gekke gedachte. Hoogland voerde er wel aan toe dat de NS dat dan zal moeten regelen. Houd vol, reisrus. De buis van vanavond om vijf voor half negen. Op Nederland 2 weer een aflevering van De Wilde Keuken met Wouter Klootwijk. En dan gaat het over water in het restaurant. De prijs ervan en het boren daarna. Op Nederland 3 is er rond dezelfde tijd een aflevering van 24 uur met... Wilfried de Jong heeft als gast Gabriel Guzman, dat wordt dus kiezen. Zeker als je om tien over half negen... naar twee afleveringen van het tweede seizoen van Borgen wil kijken. Aflevering drie begint dus om tien over half negen... en aflevering vier een uur later op Canvas. Ik heb Borgen gelukkig al gezien. Naast mij zit, zoals te doen, gebruikelijk weer rond deze tijd Jurgen van der Berg... om te vertellen over het fantastische programma Lunch... dat zometeen op deze zender wordt uitgezonden. Minister Timmermans wil dat de ambassadeurs meer twitteren... Uh, wij bellen eventjes met de ambassadeur van Roemenië. Die bellen? doet dat namelijk al. Tenminste, ja. vindt Twitter heel leuk. Ja. Hoezo? Uh, Volg jij hem Je kan op Twitter natuurlijk. Met die ambassadeur, maar dat hoor je niet op de radio. Dan moet je nee, het nee, nee. allemaal gaan voorlezen. Ja. Uh, en de stelling, Lens Armstrong is na zijn bekentenis weer geloofwaardig. Oh? Ja, wie zegt dat? <laughs> ja, dat is de stelling. En dan mag je wel zeggen of je het ermee eens bent. Raymond Kerkhoff, wielerjournalist van De Telegraaf. Praat mee. Surf naar de gids.fm. Allemaal een heel goed weekend. Zes elf tochten reed Jan Uitham. Hij finishte in de Tocht der Tochten als tweede. Het gaat In twee dingen Jan Uitham over de hel van 63. Maar je hoorde ze vallen, je hoorde ze vloeken en schelden. En ja, een soort slagveld. En zijn jaren in Nederlands-Indië. Twee dingen. Vanavond tussen 8 en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.